Mensen van de weg. Als het goed is, dan zijn wij mensen van de weg. Jezus is de weg. En wij zijn ook mensen die Jezus volgen. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Vroeger zei ze dat, we zijn mensen van de weg. Oké, okay, daar gaan we het over hebben. Matthäus. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te laten zien... dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel ze moeten leiden... van de kant van de oudste en de overpriesters en de schriftgeleerden, en dat hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt. En Petrus nam hem apart en begon het te bestraffen. Hij zei, God zij u genadig heren, dit zal beslist niet met u gebeuren. Maar hij keerde zich om en zei tegen Petrus, ga weg achter mij Satan, u bent een struikelblok voor mij, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen. Toen zei Jezus tegen zijn discipelen, als iemand achter mij wil komen, moet hij zichzelf verlogenen. Dagelijks zijn kruis opnemen en mij volgen. Ik ga zo meteen dit uh, hier verder op in. maar even verder. Wat ik heel belangrijk vind, dat staat niet in de these. Dat staat in Lucas, denk ik. Daar staat dezelfde tekst, maar daar staat dagelijks bij. Dagelijks. Dus dat is heel kwijt. Het is vervelend om te zeggen, maar iedere dag weer je kruis opnemen. En daar gaan we het over hebben. Jezus is de weg en wij wandelen op die weg. En God heeft met ieder mens een doel. God heeft een doel. Ja, als je die Nashville-verklaring leest, dat is heel erg goed. Enkel piekt daarop is dat wij de mens heel erg centraal hebben gesteld. Ja, de wereld heeft dat gedaan. Het gaat altijd om de mens. Bij ons gaat het om God. En als God een doel heeft met de mens, dat is omdat wij God moeten dienen... Ik bedoel met het doel, God dienen zoals hij bedoelt dat wij hem zullen dienen. Concreet. Ik heb wel eens aan Nel gevraagd, wat is het doel van ons als gezin? Dat hadden wij nog veel jonge kinderen. En toen zei Nel, mijn doel in het leven is onze kinderen opvoeden. Dat ze vol zullen zijn van God, dat ze hem ook willen dienen. Heel concreet. En als ik dan naar mijn werk ging, ja, dan moest ik geld verdienen voor het gezin. Maar ik wilde ook heel graag een getuige zijn. Dus als ik ergens kwam, nou dan, als er een gelegenheid was, dan getuigde ik. Ik denk dat God een doel heeft met ieder mens. En als je niet weet wat je doel is, dat vind ik niet het allerergste. Want God weet het wel. En die gaat het doel realiseren in ieders leven, daar ben ik van overtuigd. Maar dan moet er wel een zeker gehoorzaam zijn, een gehoorzaamheid zijn. En God gaat met ieder mens een aparte weg. Je kunt elkaar heel moeilijk kopiëren. Je kunt mij niet nadoen. Ik kan anderen niet nadoen. Dat gaat niet. Wij moeten zelf een relatie met God hebben. En vanuit die relatie moeten wij leven. En zal God ons leiden. En ja, wij zijn alle op weg. In ons leven. Ik zeg wel eens, wij zijn alia aan het maken. Wij zijn van... Als je in rooms schatiek bent geweest, dan ben je van Rome naar Jeruzalem aan het gaan. Of als je uit de reformatorische hoek komt, nou, dan ben je van Heidelberg. Heidelberg bijvoorbeeld, naar Jeruzalem aan het gaan. Ja, en dan moet je allerlei dingen afleggen. Maar we komen ook uit de wereld en we hebben ook, dragen ook soms dingen van de wereld met ons mee. We moeten ook uit de wereld stappen. En We zijn allemaal verschillend. Dus we zeggen, allemaal hebben wij verschillende achtergronden en verschillende ballast. En daar moeten we vanaf. En soms is dat wel heel veel weg. Daar zijn we heel blij om. En hoe doen we dat dan? Nou, dan volgen wij Jezus. Wij zijn nog steeds zijn leerlingen. Wij zijn leerlingen van Jezus. En we lopen niet zoals de discipelen, fysiek met hem, door Jeruzalem. Maar we lopen in ons leven met Jezus. Hoe gaat dat dan? Omdat hij door de Heilige Geest ons aanwijzingen geeft. Hoe het ook en verkeerd, ieder weg is voor ieder mens anders, maar er zijn wel bepaalde mijlpalen. En de eerste mijlpaal is bekering. Dus je kunt in de kerk zitten, en dat weten wij. En dan geven mensen hebben zich nog niet bekeerd, dat is heel jammer. Dus je hebt zelfs de eerste mijlpaal op die weg niet bereikt. Nou, en dan komt levensheiliging. Oh, dat is wel grappig. Jezus zegt dat de feestjes in de hemel als één mens zich bekeert. Ja. We weten bekering, Pesach, dan trek je uit. Egypte, dat denken we aan. En die trek je uit je oude leven. Dat is de feest in de hemel. Feest van God. Levensheiliging. Boosheid en slechtheid uit je leven wegdoen. En dan word je vol van de heilige geest. En dan ondanks het feit dat je contract met God gesloten hebt, dat je zegt ik zal u volgen, zeg wat ik bedoel en ik doe het en dan gaan er toch dingen fout. Niet van Gods kant, maar van onze kant. En er zijn er ook dingen die je niet door hebt gehad. Dus je hebt gezondigd, maar je wist het niet. Sommige dingen zitten diep in je karakter en je doet ze fout, maar je hebt er geen erg in. Nou, die dingen, daar wil ik wat meer aandacht aan geven vandaag. Ja? We zijn op weg. Het is zonde als je jouw doel mist... Zonde, dat is in de Hebreeuwse context het doel missen. Dus dat betekent je ja, aan de wet houden, maar het gaat ook wel verder. Want God heeft je een opdracht gegeven, of die wil je gebruiken, je hebt het niet doorgehad. En dingen die je niet gerealiseerd hebt, omdat je karakter misschien moeilijk was. Wij kennen iemand, en dat is een uh, mens dat heel erg controlerend is. Zo erg. ...dat uh, haar kinderen zich van haar hebben afgewend. En dus ook vanaf de godsdienst die gehad. had. Zij wilde wel graag God dienen. Maar die baalde zo vreselijk ervan... ...dat zelfs die kinderen... ...die hebben het evangelie weggegooid. En ze denkt dat ze het heel goed doet. Maar er zit heel veel angst en controle. Zij moet dat eigenlijk loslaten. Want anders kan zij God niet dienen... ...kan God niet tot het doel komen in haar leven... En zo hebben wij allemaal dingen die in ons, als ze niet oppassen, het doel van God met ons leven uh, versluien of niet mogelijk maken. Dat zit in de weg. Nou ken ik jullie een beetje, maar ik kan niet voor jullie spreken. Ik kan alleen maar van mezelf spreken. Ik kan van NL spreken, maar die kan zelf spreken, dus dat doe ik niet. Dus ik kan wat voorbeelden uit mijn eigen leven aanhalen. Dat ga ik wel doen. Het eerste wat je doet als je volwassen wordt, is je ouderlijk huis loslaten. De gewoonte van je vader en moeder, wat zij je geleerd hebben. Ik had daar niet zo moeite mee. Ik heb een heel go goede opvoeding gehad. En mijn vader heel spontaan, was een heel spontane man. En, uh, maar ik lijk niet zo erg op hem, ook wat karakter betreft. Dus ik klacht erom wat hij zei. Ja, dat ik kamde mijn haren niet en dan zei hij, jij wordt later kaal. Want jij verzorgt je huid niet. Of je kampt je haren niet. Nou, klachten erop. Dat was ongeveer het ergste wat er bij ons in het gezin gebeurde. Of ja, jij lijkt op die en die zijn allemaal van die grote, zware mensen. Dat zijn die vooral als ik te veel had. Maar gelijk niet op die mensen. Ja, dat waren de kleine dingen. Ik, ik vond dat niet zo erg. Maar er zijn mensen. Dan zijn ze volwassen. Ze zijn op een leeftijd gekomen. 40, 50 en dan doen ze nog steeds wat de ouders doen en ze hebben nog, vertrouwen nog steeds op de inzichten van hun ouders bij de EO is er wel eens een programma geweest hoe erg het is als je vastzit aan je ouderlijk huis dan moet je de kerkelijke tradities loslaten je moet loslaten wat je vroeger geleerd is ik heb begrepen van de achtergrond de mens is buitengewoon slecht dat is volledig ...uit zijn verband gehaald. Het is zo ontzettend benadrukt... ...dat alleen het slechte telde. Zijn we zijn wij niet zo opgevoed. Maar sommige mensen hadden daar toch... ...het wel een beetje moeilijk mee. Daarna kwamen wij in een Pinkstergemeente. En die Pinkstergemeente... ...die vond dat alles wat er gebeurde... ...als het goede was, was van God... ...en als het niet goed was, was van de duivel. Wij waren er al heel snel achter... ...dat je dat ook moet loslaten. Dat moet je loslaten. Je moet dingen loslaten... Ik denk dat ook jullie in gemeentes hebben gezeten waar je dingen moet loslaten. Dat er leringen zijn geweest die je echt moet loslaten. Ik denk ook dat alles wat hier gedrukt is en wat als lering verspreid is... dat er dingen tussen zitten die je moet loslaten. Een van de leringen is, daar hebben wij het wel eens over gehad... van de duivel bestaat niet. Het is enkel een naam voor het kwaad. Hij bestaat wel. Het is een vreselijke lering... Het is een dodelijke lering. Ik ben zelf heel erg opgebouwd door spreken in tongen. Hier wordt geleerd, dat is geleerd, het staat op de website, niet meer. Dat het spreken in tongen een teken is voor ongelovige joden. Ik vind het vreselijk, dat is niet zo. Loslaten. Er zijn veel dingen die je moet loslaten, steeds weer. Toen ik hier kwam, toen geloofde ik nog even de eerste keren dat de mens naar de hemel gaat. Ja, ik ben uh, redelijk uh, kritisch, dus ik hoorde dat ze dat kan niet waar wezen. Dat is wel waar. Ik moest die oude lering loslaten. Wij moeten allemaal leringen loslaten. Wij moeten vrij worden, zodat God door ons heen kan werken. Loslaten van je oude leven. De zonde. Ja, sommige mensen die uh, hebben een plezier in roddelen. Mannen hebben, vooral als jonge mannen, heel veel met Seks, verkeerde vrienden, je egoïsme. Ik geloof dat als je Jezus aanneemt dat Hij niet alleen je zonde schuld vergeeft, maar dat Hij ook vrij wil maken van zonde. Door de Heilige Geest wordt de wet van God in je hart geschreven. Je hebt de behoefte niet meer om te zondigen. En dan kan het een keer fout gaan, maar die fundamentele behoefte is weg. Ja, het loslaten van de verkeerde leerlingen. Eenzijdige leerlingen. En het loslaten van je verkeerde identiteit. En ik heb daar een paar dingen onder gezet. Ja, die is aan te vullen tot... Nou ja, nog tien meter onder de grond, zou ik zeggen. En dat is... Angsten. Bezorgdheid. Heel veel mensen hebben een minderwaardigheidsgevoel. Kleine mannen, dat hoor ik niet bij... Die... Uh, ...hebben vaak een minderwaardigheidsgevoel en ze gaan dat compenseren. Ze gaan anders uh, driftig baasje, borst vooruit en uh, de baas spelen. Dat dan heb je een verkeerde identiteit. Of je bent heel erg bezorgd. En hoewel je bekeerd hebt, blijft die bezorgdheid. En dat moet je concreet afleggen. Want er staat wezen geen ding bezorgd. En als je dan toch bezorgd bent, eigenlijk zondig je. je zonder. Toen wij pas verkeerd kregen, hebben we ook zo snel nou, niet tegen elkaar gepraat. Ja, je kan niet bezorgd zijn, want het is echt zonde. Geld ik er aan. Je wil absoluut meetellen. Je bent trots, je denkt dat je beter, voornamer, weet ik wat bent, dan een ander. Je vertrouwt op je kracht, je intellect, je vermogen om te redeneren. Geld. Mensen hebben veel geld en die vertrouwen erop of ze zijn heel arm en de vertrouwen op het feit dat ze geen geld hebben, dat is dan heel Heel zorgwekkend. Maar het zijn wel dingen die tussen God en jou gaan instaan. Er is heel veel onverschilligheid. Liefdeloosheid. Ik heb wel eens verteld dat ik... ...vijf jaar geleden bij de cardioloog kwam... ...en dat er een aantal dingen heel erg mis waren met mijn hart. God heeft dat allemaal genezen. Dat is heel fijn. Ik heb een heel sterk hart. Echter. Dan kom je, ben je daar de een jaar geleden en dan... Het eerste wat er gebeurt, dan er wordt er bloed geprikt en al heel gauw zit je in het circus van de trombosedienst. Regelmatig moet er een bloed geprikt worden om te kijken of die. Dan zit je daar in een groepje in de wachtkamer met allemaal mensen die dat... Bij zo'n trombosedienst zitten drie, vijf, zes mensen. En dat zijn allemaal mensen van mijn leeftijd, vaak nog jonger. Maar dat zijn allemaal eigenlijk... Hoe zal ik dat nou heel netjes zeggen? In mijn ogen wat oude zielige mensen waar ik niet bij hoorde. En de zie je in er ineens tussen. Dat is een hele gewaarwording. Ik hoorde niet bij, ik was altijd de sterke man die alles kon. En die iedereen als er een discussie aan ging, ging ik hem aan. Maar dan word ik altijd en ineens ben ik een hele gewone, wat zieke, oude man. Nou, dan wordt er iets van je trots en van je kracht waar je eigenlijk, wat eigenlijk een stukje nog van je identiteit was. Hoewel je 46 jaar geleden, bijna 47 jaar geleden, je bekeerd hebt, zit daar toch nog iets wat niet van God is. Dat is wel grappig. Op een gegeven moment was ze klaar en er was ook een andere vrouw klaar. En dat was iemand van, in de 68. En, de 60. en ik gaf haar een jas aan, dat was niet een hele nette jas. En ik, ik de heel vriendelijk... Tegen en die vrouw die vond dat zo ontzettend prettig en we hadden nog even een, een gesprekje. Het was voor mij een heel nieuwe ervaring. Zo was ik niet trots en kracht eigenlijk. Als ik heel eerlijk ben en dat zit dan in de weg als God een doel in je leven hebt. Het zit in de weg. Kortom, wij moeten een heleboel dingen loslaten. Wij moeten ons overgeven aan de Eeuwige en aan zijn Zoon. Ik ben er geen voorstander van dat je gaat zoeken en graven, peuren in je eigen leven. Om te kijken wat er dan wel niet zou zitten. Want dat kan je niet. Want je bent zo vanuit je eigen perspectief naar jezelf aan het kijken. Ik denk dat het goed is als je erom bidt, dan vertrouw ik erop dat God je gaat openbaren wat er anders moet in je leven. Ik denk ook dat het goed is als er in de gemeente mensen zitten die God kennen. En die daar een bediening voor hebben. En je kunnen wijzen op dingen die je eigenlijk anders zou moeten doen. Ook al heb je daar zelf helemaal geen erg in. Met elkaar zul je de hoogte, de lengte, de breedte van God pas kunnen ontdekken. Dat kun je niet alleen. Overgave. Je moet je overgeven. Wat is overgave? Dat is het vermogen, curve definitie... Om los te laten. En alle dingen werkelijk in Gods handen te leggen. Alle dingen. En wat betekent dat? Ik heb hier een paar punten opgeschreven. Waarom wil je dat? Je motief. Je smacht naar God. Boven alles wil je een relatie met hem, de Almachtige. Als je dat niet hebt, dan wordt het heel moeilijk om dingen af te leggen. Want dan ben je altijd aan het zien... Op de risico's die je neemt. Het niet overzien van je leven. Maar als je per se God wil dienen, dan is het mogelijk. Dan heb je een motief om dingen los te laten, dingen die in de weg staan. Geloof in een almachtige God die handelt. Ik heb dat wel eens verteld toen ik 6, 7 jaar was. Je gaat dan voor het eerst ging ik naar school, naar de. Jezus was vandaag de school en de juffrouw goed kon vertellen. En dan hoorde die wonderen. En ik dacht van, hoe kan dat? Jezus die geneest. En die weet dingen over de toekomst. En bij ons in de kerk is de dominee die... moet door de dingen onder de tafel vandaag gepraat worden. Ja, die dominee was dan zo mensenschuw. Dat als je dan zondags moest spreken dan... moest eerst een ouderling erheen en kon naar het raam kijken. En dan zag hij de dominee onder de tafel zitten en dan... Man komt tevoorschijn, je moet preken. Nou, soms ging dat niet. Dus dat was. Ja, het is zo anders. We hebben een almachtige God. Zou de verren iets zo moeilijk zijn? Nee. Nee, we zeggen dat wel eens tegen elkaar. Er zijn zulke grote dingen in ons leven gebeurd. Onvoorstelbaar. Zou de verren niet zo moeilijk zijn? Ja, voor ons is het moeilijk soms ze te begrijpen, te zien en te geloven. God kan alle dingen. Hij kan alle dingen. Loslaten, dat betekent ook accepteren dat er consequenties zijn die misschien heel vervelend zijn. Dat zou zo kunnen. Een vriend van mij heeft de Nederlandse versie van die Nestle-verklaring ondertekend. Nou, er komt een heleboel ellende over hem heen. Ik ga hem vandaag nog opbellen. Hij zei dat tegen een andere koren, dat weet niet wat er over je heen komt. Dat is de consequentie. Je wordt niet meer geaccepteerd als je die Nestle-verklaring. Tekent, maar het is wel passen in het doel van God. Past omdat God zijn wil duidelijk wil openbaren. En dat hij tegen de perversiteit van deze tijd is. Loslaten. consequenties aanvaarden. Je kruis opnemen. Iedere dag weer. Iedere dag misschien wel tegen je oude natuur ingaan. Iedere dag accepteren dat je niet, dat geldt van mij dan, het laatste woord hebt. Dan is daar beter in dan ik. We kregen een... Uh, Lelijk mailtje van iemand. Heel lelijk. En dat deed echt zeer. En ik dacht, nou, ik ga hier even een betaald zetten. Ik kan dat heel uh, keurig op papier zetten. En als hij zei, niet doen, niet doen, niet doen. Het is niet van God. En dan ligt al die beschuldigingen, die liggen daar. Moet je dat kruis opnemen. Ja, de executiepaal. Ja, het was ook een zes bladzijden En allerlei dingen die niet waar waren. Ja. Nou, dat accepteer ik zo waar, Ja. Het heeft geen zin, God wil het niet. Kijk, het was iemand die in mijn leven heel belangrijk is, die dat zei. Dus ja, dan, dan kan je niet zomaar even naar je neerleggen. Want als een willekeurig zegt, ja, die weet ook niet beter, klaar. Daar hoef ik geen seconde over na te denken. Maar zul je me dat zeggen? Pa, Het gaat niet om onszelf, het gaat niet om onszelf. Het gaat om God, die wij dienen. Dat is een hele moeilijke. En daar hoort het bij lijden, daar hoort het bij verdriet, daar hoort het bij pijn, dat is echt zo. Zonder lijden en verdriet en pijn kun je God niet dienen. Ja, in dat stuk wat we net gelezen hebben, wat we zo meteen weer gaan lezen, daar komt Petrus tevoorschijn en Petrus die uh, sterft de marteldood. Paulus sterft de marteldood. Van alle die alleen Johannes die niet in de marteldood sterft. Als je God wil dienen gaat het niet omdat wij een heel plezierig leven krijgen. Het gaat erom dat wij God dienen. Hoewel ik echt moet zeggen dat toen ik God ging dienen heb ik een buitengewoon plezierig leven heb gehad. Hij heeft me de enorme vrijheid gezegd. We hebben fantastische dingen gezien. We hebben geloofd en geprezen onze God, de Almachtige. Dus er zitten wel twee kanten aan. Matthäus.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 En hij weet ook op wat voor manier dat zal gebeuren. Hij zal gekruisigd worden. Hij zal niet onthoofd worden of omkomen bij een ongeluk. Kruisen, dat weet hij. Dat heeft de vader hem geopenbaard. Ik denk als wij willen overwinnen ons leven, dat we die heilige geest nodig hebben. En dat God ons moet zeggen wat er met ons leven aan de hand is. Wat er gaat gebeuren of waar wij afstand van moeten doen. Petrus... De zeg, Petrus haantje ervoor, dat is helemaal geen haantje de is de leider. Die zet lijnen uit en die begint onmiddellijk te praten, want zo zit het in elkaar. En Jezus zegt ook, op deze Petrus zal ik mijn gemeente bouwen. Petrus is de leider, maar hij is nog niet vernieuwd in denken. Hij is nog niet vervuld met de heiligheid. Hij begrijpt er nog niet zoveel van. En hij doet heel menselijk, dat willen wij ook. Geen pijn, geen verdriet, alles goed en fijn. Dat is Petrus en dat willen wij ook graag horen. Het is soms niet van God. En Jezus verklaart Petrus tot zijn tegenstander. hem tegen tegenstander. Waarom? Omdat Jezus het er blijkbaar heel moeilijk mee had. Dat hij gekruisigd zou worden. Het is een struikelblok. Jezus was in strijd aan het voeren. Die dan zijn hoogtepunt vindt in meneer. Maar hij wist het al. En het was ook niet heel makkelijk voor hem. Hartstikke moeilijk. En dan komt er een beetje die zeggen van... ...man, wat allemaal mooi en fijn. Hou op met het gedoe. Als wij de weg van Jezus willen gaan, dan moeten wij dus dagelijks, dagelijks ons kruis opnemen. Vrijwillig. Pijn en verdriet lijden. De mensen willen zijn. Nederig, zachtmoedig. Onrecht verdragen. Ik vind dat niet makkelijk. Dat is niet makkelijk. Ja, wij zeggen, wij zijn volwassen gedoopt. Kopje ondergegaan. We zijn het als watergrap. Ons oude leven is begraven, we staan op in de nieuwheid des levens. Ja, ja, ja, ja, dat is een beleid is. Maar nu gaat het echt. Willen wij dat echt, willen wij echt alle dingen die bij ons horen, nee, die eigenlijk niet bij ons horen, maar ons aankleven van de wereld, van ons oude leven, van de familie, die niet goed zijn. Willen wij die echt afleggen? Nou, dat is een karwei, daar moet je aan werken. En dan ben je echt met Jezus opgestaan. Die beleidenis, ik denk dat je die echt in je leven moet waarmaken. Dat gaat niet vanzelf. Het is een besluit om die weg te gaan. En dat is dan overgaan. Ik ga twee getuigenissen geven. En dan sluit ik het dan mee af. Genesis 13, vers 86. En dat land liet het niet toe dat zij bij elkaar woonden. Abram en Lot, die waren, dat ging heel spoedig. Ze hadden heel veel. ...knechten, heel veel kleinvee... Even. ...dus dat was een ontzettende menigte... ...van dieren en... ...het werd groot, ze moesten splitsen... Het, ...het kon allemaal niet meer, het was... ...te groot geworden. En dan krijg je dan... ...er ontstond ook oneenigheid... ...tussen de herders van het vee van... Abraham en de herders van het vee van Lot. Bovendien woonden in die... tijd de Kaanieten en de virsiet... ...in dat land. En Abram zei... ...tegen Lot, laat er toch geen... ...oneenigheid zijn tussen mij en jou... En tussen mijn en jouw herders. Wij zijn immers mannen die broeders zijn. Ligt heel het land niet voor je open. Scheid u toch van mij af. Als jij naar links gaat, dan zal ik naar rechts gaan. Als jij naar rechts gaat, dan zal ik naar links gaan. Abraham was de oudere man. En de vader van Lot, die was vroeg overleden. Dus Lot, die was geadopteerd door Abraham Abraham de oudste, die de oudste rechten God had tegen hem versproken dat het zijn land zou worden. En dan komt de ruzie en wie is dan de minste? Abraham. en die geeft Lot de keus. Je mag alle kanten op gaan, als je die, dan ga ik ga ik daarheen, ga ik daarheen ik onderwerp me aan jouw keus dat is Abraham. Nou dat doet hem hij heeft verdriet om wat ja wel omdat hij, dat ruzie was maar hij wilde die ruzie uit de wereld helpen. Hij begreep dat ze moesten scheiden nederige man, Abraham. Hij gaat voor de consequenties. Dit heeft consequenties voor hem. Hij laat het los. Ja, hij laat zijn makkelijke leven los. Hij moet weg. En nog afhankelijk van de keuze van Lot. Ik vind Abraham een fantastische kerel om die reden. Hij laat los. Hij, hij gaat niet zitten van, ja, maar het is mijn land en God heeft mij beloofd, dus ik blijf zitten. Jij gaat maar weg, want jij is het moeilijk te doen. Ik heb mijn herders wel in de hand. Nee. Ik vind uh, ja, het offer van Isaac door Abraham, dat is natuurlijk ook zo'n fantastisch verhaal. Maar hier, ik vind dit is echt uh, ja, het hart van Abraham komt hier tevoorschijn. Ja, en daarom denk ik dat Abraham de vriend van God was. En dat zegt God maar tegen een paar mensen. Als uh, zo'n omgekeerd wordt, dan zegt God zou ik. ...voor mijn vriend... ...iets verborgen gehouden. Nou, en dan gaat God openbaar aan Abraham... ...wat hij met uh, zo mijn gemorgen gaat doen. Je bent niet zomaar... ...een vriend van God. Lydia. Lydia, dat is een... ...Deense vrouw. Ze is in 1890 geboren, ze heeft een hele hoge opleiding. Een hele goede baan, ze is een zelfstandige vrouw. Maar ze is op een gegeven moment niet zo tevreden met haar leven... Ze leeft hiervoor dat ik echt een hele goede functie heb. In die tijd, een vrouw. Dan moet je denken aan 1920. Topfunctie. Bijna geen vrouw, maar in Denemarken liep wat voor. Dus die gaat daar. Ze was niet veel over. En wat gaat ze doen? Ze gaat de Bijbel lezen. En ze gaat heel lang de Bijbel lezen. En dan krijgt ze een visioen van de Heer Jezus. En ze wordt vervuld met de Heilige Geest. Dan gaat ze bidden en dan krijgt ze het gevoel dat ze naar Jeruzalem moet. En dat ze daar als zendeling moet gaan werken. Maar ze is alleen. Ze heeft niet een organisatie achter. Ze gaat alleen als vrouw in 1928 naar Jeruzalem. Moet je je voorstellen. Dus dan is ze 38. Gaat zo'n vrouw alleen in die tijd naar Jeruzalem. Ze huurt een kamertje. En gaat werken onder kinderen. Kinderen, vaak Arabische kinderen. Nou, ze krijgt contact met Arabische vrouwen. Die komen er komt heel veel van de Arabische vrouwen tot bekering. Die laten zich dopen, ze worden... demonen worden eruit gedreven, want dat is niet al, allemaal heel koos, wat er aan geesten in die vrouwen zit. En ze worden vervuld met de heilige geest. Dat is een enorm werk van God. Nou, dan komt, daar heeft ook een zendeling gewerkt en die ziet dat daar zo ontzettend werk van God aan de hand is. En die zegt dan, die man heeft ook een grote organisatie achter zich... En die zegt dan, ja, dat is eigenlijk mijn werk. Ik heb daar gezaaid en dat nu alles opkomt. Ja, dat is, komt hier door Lydia en haar bediening. Nee, dat komt door mij. En mijn organisatie. Dus, uh, Lydia, schaar je maar onder mij en misschien mag je dan ook wel meewerken. Nou, daar gaat Lydia over bidden en dan krijgt ze dit verhaal van Abraham en Lot in haar geest. En ze laat ik de minste zijn. Ik ben de minste. Dus die zendeling die neemt dat over. Het werk goudt het nog twee jaar vol en dan stort het helemaal in. Lydia die gaat onder Engelse soldaten werken. Want Israël in die tijd uh, viel onder het Engels bestuur. Dus er waren ook veel Engelse soldaten. En daar gebeurt precies hetzelfde. Heel veel van die soldaten komen tot bekering. Worden bevrijd, worden vervuld met de Geest En heel veel van de predikers... Uh, Engelse predikers, die zijn daar tot bekering gekomen. Het grappige is dat de roep van Lydia die gaat door dat hele Midden-Oosten in dat hele Engelse leger, verspreidt zich dat. Er is er een man, een filosoof, die in het leger zit, die komt tot bekering. En dan zeggen ze tegen hem, je moet naar Jeruzalem gaan. Ik geloof dat hij in Libië zit of daar ergens in dat Midden-Oosten, dus hij gaat met de Sympel naar Jeruzalem, komt daar en ook hij wordt vervuld met haar heilige, maar hij trouwt ook met Lydia. En uh, ze zijn heel lang fantastische predikers geweest. Ze hebben ook heel veel geschreven. Een van mijn kinderen is altijd kijken, wat heeft die man dan nou geschreven op dit onderwerp? Een wijze man, een wijze man die heel scherp de Bijbel kan uitleggen. Lydia, ook weer de minste zijn kruis opnemen. Leiden, opgeven. En God zegt het. Wandel op de weg. Dat is wandelen in het licht van de Heilige Geest. Volg Jezus naam. Ik denk dat je elkaar heel erg nodig hebt. Ziet hoe goed en hoe lieflijk is het als broeders samenwonen. En deze, leer van mij. Van Jezus, van Yeshua. En neem mijn jok op u. En leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En je zult rust vinden voor je ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dat was met deze 29 en 30. Neem het juk van Yeshua op u. Want zijn last is licht. En wees nederig en zachtmoedig. En leer van hem. Dank u wel.